Ooh.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 Jaar wat, wat achter ons ligt. Ook wil FNV dat het minimumloon wordt verhoogd naar 16 euro per uur. Dat is nu nog geen 13 euro. China heeft de afgelopen 24 uur meer dan 100 gevechtsvliegtuigen... richting Taiwan gestuurd. Maar vlak voordat ze het eiland bereikten, keerden ze weer om. Vertelt correspondent Sjoerd en Daas. Men probeert natuurlijk ook hier te oefenen voor uh, een invasie. He. Xi Jinping wil uh, Taiwan onder de vleugels van de communistische partij brengen. Ja, en men hoopt ook echt dus af te schrikken in de richting van Amerika, maar ook richting Taiwan. Taiwan noemt het intimidatie. China vindt dat het eiland eigenlijk bij hen hoort. En dan naar een Amerikaanse jongen, Mason. Zijn TikToks over zijn veepverslaving worden veel bekeken. Hij rookte vanaf zijn vijftiende elke dag... tot hij pas geleden in het ziekenhuis werd opgenomen met een klaplong. Volgens artsen voor 90% veroorzaakt door vepen. Tijdens zijn herstel maakt hij video's waarin hij vooral de gevaren ervan laat zien. Ik heb de van mijn vrienden En als jullie eigenlijk gaan quit, zet me een video in mijn DM van you your stuff. I'm gonna start a movement called free the lungs. Hij hoopt dus dat mensen hun veep in de prullenbak smijten en dat filmen. Vanaf 1 januari is het in Nederland verboden om vapes met smaakjes te verkopen. Het weer, het is droog, met een zonnetje, maar eind van de middag opnieuw regen. In het zuiden en oosten dan ook kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden bekend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 been about 17 Ladies so strong Play my favorite song And I could tell it would be long That he was with me, yeah, me And I could tell it would be long That he was with me, yeah, me Singing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 Moving on and singing at some old song. Yeah, with me, singing in. Heeft ons uh, gast van net uh, nog appels uh, achtergelaten, Benno? Ja, leuke, ja. Uh, lieve, kleine appeltjes. Kijk, dan mm. kunnen we afvallen natuurlijk. Ja, ja. Uh, kijk, dat scheelt weer... Ja, ja, nou ja, ze naar binnen zou ik propsen zeggen. ze naar binnen. <laughs> Zeker. Nou ja, in ieder geval uh, was het een uh, leuk onderwerp om even over te hebben op de Dag van de Appel. Ja, ja de internationale dag van de appel, ja. En ondertussen bij de buren, en dan heb ik het even over wijk aan zee, daar rukt de reddingsbrigade uit. Uh, voor, oh nee, brand buiten bij, uh, bij het strand Zuiderbad. Brand in Haarlem, Kaapstanderstraat. Nooit van gehoord, Kaapstanderstraat. En, maar ook onze eigen jongens en meisjes van de reddingsbrigade Zandvoort. Nou, dat noemde ik het eerste uur al. Toen werden ze nog uh, het Bloemendaal nog uh, aan de aan de gang gezet uh, bij... Uh, eens even kijken. Voor, wat zeg je? Voorwaarts, toch? Heet die uh, camping? Voorwaarts. Nou, ze moesten uh, assistentie... Mief Watersport Watersports weg over Veen. Daar moesten ze assisteren. Oh, oké. Okay. Uh, dus uh, ja, de hulpdiensten. Nou, gisteren was het helemaal bal. Dus vandaag is het in die zin nog redelijk rustig. We hadden zelfs gisteravond nog een uh, zeer grote brand... in de duinen van Wijk aan Zee En uh, nou, verder niets over ergens kunnen lezen. Dus ik heb er wel foto's van gezien. En het leek eigenlijk allemaal wel mee te vallen. Dus het was redelijk snel geblust. Mooi. Nou ja, twee duren zitten we in Benno. En we zijn begonnen met de kwalificatie daar in Singapore. Ja, en? Ja, de lichten gaan aan, hè, want het wordt een beetje donker daar. Nou, een beetje, donker. beetje donker. Het is zwart het beeld, dus alleen het circuit is nog zichtbaar. Gelukkig. En ja, Q1 is net begonnen, dus vijf minuten aan de gang. George Russell op dit moment op P1 Leclerc P2 en Lando Norris op P3. Wat doen de Red Bulls? Nou ja, Perez staat momenteel op de vierde plek. En Max Verstappen op plek 6. Dat is hem even voor uh, dit moment voor de Q1. Verder hebben we nog andere dingen natuurlijk. Jazeker, uh, we hebben dit uh, uur nog uh, even kijken. We gaan natuurlijk over wildwandelingen hebben. Ja, dat komt er ook weer aan. De hele agenda over wildwandelingen hier in Zandvoort. Dan natuurlijk uh, de maand oktober. Dan is het de uh, maand van de geschiedenis in Noord-Holland. En we gaan uh, bellen met Marijn Poel van de Nederlands Kampioenschappen kitesurfen. Kijk, dat allemaal in uh, dit uur. En in oktober hebben we ook de Oktoberfesten, toch, oh, uh, ja. Benno? Oh, ja, bier, bier is weer duurder. Ja, nou ja, ik, ja oh, dus uh, trek je portemonnee, hoor, oh, voor ja. oh, wat uh, erg. de Oktoberfesten. Meestal uh, eind september, hè, dat die feesten zijn. Ja. In ieder geval, blijf lekker luisteren naar de Zandvoorts Radio. En dat was uh, de nieuwe single van uh, Paus Malone. je uh, uit uh, de top 40 op uh, plek 3 op dit moment. Nou, hoe gaat het met de plekken? Nou, Max uh, Verstappen oh. doet het uh, lekker in de Q1. Want hij heeft op dit moment de tweede plek uh, te pakken. Oh, hey. Net uh, achter uh, Carl Sainz die, uh, Sains, die uh, op de eerste plek staat. En Leclerc uh, op de derde plek. Dus hij zit tussen de twee Ferraris in. En daarachter uh, oh. een uh, Mercedes van uh, George Russell op P4. En Norris met uh, de andere Mercedes motor uh, in een uh, McLaren uh, op P nummer 5. En hoe doet Perez het? Nou, gaat net weer de baan op. Maar hij staat op dit moment op de zesde plek. En we hebben nog drie minuten te gaan huh? in Q1. Drie minuten? Nog oh, drie minuten. hebben oh, ze ook een plaat over gemaakt. Maar goed. We hebben goed. wat langer dan uh, drie minuten. Goed. En uh, die hebben ze... Uh, binnenkort bij de informatieavond hebben ze ook... meer dan drie minuten nodig, denk ik. Uh, ja, Peno. we hadden het met uh, Roegiet. Dan kwamen we op uh, een paardenmist. En toen hadden we het over Monege Rukkert... Uh, die is er niet meer, deze meneesje. Uh, Jammer. Uh, maar op uh, 25 september, ja, ja, houd je agenda bij de hand in deze uitzending. Dan is er een inloopbijeenkomst waar informatie wordt gegeven over de plannen van wat er dan wel gaat komen in plaats van de meneesje. En dat wordt woningbouw. Er zijn in ieder geval plannen voor. Het plan is om tussen de 50 en 70 betaalbare woningen voor onder andere, onder andere, meneer Harms, uh, jongeren te bouwen. Um, uh, maar goed, jij had het net over de watertoren. En toen hadden ze het er daar ook de, over. Daar zouden ook jongerenwoningen komen. Ja. Nou, alleen, uh, ja, ik denk als ze dan nog iets met uh, de huurwoningen doen... in uh, de eerste toren, zeg maar, vanaf uh, de weg uh, gezien. Van het uh, pre-wonen. Ja. Misschien doen ze nog wat met de huur voor jongeren. Maar ja. anders... Uh, ja, geef ik jongeren, gaf ik jongeren heel weinig kans. Want uh, ja, die woningen die waren toch al uh, gauw vijf uh, ton uh, minimaal. Ja, Appartementen ja. hebben we het over dan. Ja, ja, ja precies. Dus, maar goed, het gaat om huurwoningen dan. En, uh, dus ben ik nou, altijd... dat denk ik ook niet hoor. Dat, oh. Uh, oh, nee, geen dat huurwoningen. daar echt, uh, dat daar echt uh, woningen voor jongeren komen in de, de huursector al daar. Oh, maar pre -woningen. Wel voor uh, lage inkomens, dat wel. Okay, okay. Daar uh, zorgt ze voor, maar niet direct uh, voor uh, jongeren. Nee, dat nee. volgens mij weer niet. Oké, okay, nou, de bijeenkomst maandag 25 september van vijf uh, uur middags tot half acht, zo. Dus het is nogal wat. Is er eten eigenlijk bij inbegrepen? Want uh, oh, wat <laughs> is dat dan voor een tijd, zeg? Ja, dus, uh, lang zitten uh, zonder eten. Wil je? Publiek. Misschien een bitterballetje tussendoor. Uh, nou ja, het is niet zo slim, hè? Ik bedoel, om vijf uur zijn mensen natuurlijk een beetje uh, hebben trek. Uh, zijn daardoor wat prikkelbaarder. Dus dat moet je eerst natuurlijk al een beetje indammen met, uh, met lekker eten. Want... Uh, in ieder geval, uh, je krijgt uitleg bij verschillende panelen waarop informatie is te zien over het project. Dus dat is allemaal wordt blijkbaar wel duidelijk gemaakt. Begun gebeurt die in bijeenkomst in de pluspunt in de Vlemingstraat, Nieuw-Noord. daar moet je terecht uh, zijn. Eens um, even kijken. Je kan ook actief meedenken. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten op 16 oktober uh, van dit jaar. En op 20 november, ook van het jaar, tussen uh, weer zo'n tijd van 4 tot 6 s middags. En, uh, en je moet je aanmelden bij via de e-mail projecten Ja, want we zitten natuurlijk met de ambtenaren zit het allemaal samen. En alles gaat via de. Ja, toch hand. vind ik dat vreemd dat ze dan niet uh, gewoon het. Uh... Ja. E-mailadres aanhouden van Zandvoort.nl. En dan kun je ze ook zorgen dat daar een ambtenaar uit Haarlem... dat mailtje uit Zandvoort.nl ontvangt. Maar dan staat het wat beter als je in Zandvoort woont... dat je ook het Zandvoort.nl gebruikt, gemeente. Bij deze. Bij deze, precies. Zo is het punt uit. Moet ik er nog meer over vertellen? Even kijken. De ontwikkeling op locatie van de voormalige manege Ruckert zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van Zandvoort. Er is behoefte aan betaalbare woningen voor onder andere Zandvoortse jongeren. Tegelijkertijd wordt er gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Oké, okay, nou ja, dat nemen we voor kennisgeving aan. Het is hier in ieder geval een hele mooie plek, hoor, waar ja. ze dan... Uh... Ja, gaan bouwen. Als je ja. daar kan komen te wonen... doe je Precies. het goed. Ja, en dat wou ik zeggen. Je loopt zo duin in, hè, toch? Zeker of, eh... zo duin in. En uh, ook zo het uh, dorp in. En ook zo uh, naar de Vomar. Dus ja, je zit eigenlijk heel centraal daar. Ja, je zit fantastisch. Nou, ik, uh, Mooie ik, plek. Ik hoop van harte dat de bouw... Uh, vanwege alle stikstof... Uh, ook... Uh, uh, niet al te lang op zich laat wachten. Uh, dit kost natuurlijk altijd tijd. Heb, deze, dit soort uh, bijeenkomsten... en deze plannenmakerij... en... Uh, nu, ik vind wel heel veel woningen hoor, 50 tot 70 op uh, zo'n stukje grond. Ja, maar, maar het zijn, uh, zijn allemaal appartementen, natuurlijk. Ja, ja, ja, oké. Okay. Goed, Althans, dat verwacht ik. Maar dat kan je weer op het uh, paneel zien... Uh, ja. die dan uh, bij de informatiebijeenkomst aanwezig is. Nou, het begint dus allemaal 25 september... en dan zijn er nog twee andere data... van uh, 16 oktober en 20 november. Ik zie dat er een uh, flinke crash uh, heeft plaatsgevonden in uh, Singapore. O, oh. oh, ja? Rooie vlag. Oh, nee, uh, ja, lijkt... nee, die auto die ziet er niet echt uh, lekker uit. Uh, van, van wie? Uh, van Lance Stroll. Oh, oké. Okay. Dus uh, die staat de op de baan. Uh, en, nou, ja, jij uh, de belde nu ook uh, voor je... Dus dus uh, Volgens mij kwam er ook rook uit de auto. En oh. ja, Nu is hij op de radio, dus dat is dan wel weer een goed uh, teken. Hebben we maar een telefoon? Nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, op zijn radio van met Oh, bordradio. De oh, bordradio. Oh ja, ik weet. Dus bij deze niet. lens, hallo, hoe is het ermee? Ja ja ja, ja, ja, ja, Nee, maar uh, ja, je leidt me af. Toen nou daar op dit moment op P1, P2 op P2, uh, Nico Hulkenberg op uh, P3 en uh, Liam Lawson op uh, P4. Dus uh, Inderdaad, de data, Alfa Tauri is uh, razend goed gedaan in de Q1... terwijl iedereen uh, is uh, afgeplacht. Dus uh, nou, ze gaan lekker daar uh, bij dat team van uh, Alfa Tauri... Tsunoda Ik en, uh, Liam o Lawson, hè, die heel nieuw is uh, in de Formule 1 en het toch uh, lekker doet. Maar misschien uh, weet uh, Rendel daar ook meer nieuws over. Dat hoor je straks om kwart over vier in de Pit Report. Benno Veugen, ja, ja, zo is het. Meer nieuws is... op zfmzandvoort.nl ja. of de ZFM-app. En als je die niet hebt, download hem dan nu. Is het is gratis verkrijgbaar. Van Varnem en uh, You're the Voice. Nou ja, ja, ik weet niet hoe het met de stem is van uh, Lance Strong, Maar in ieder geval uh, is hij wel goed uit de auto gekomen. Nou, toch een uh, behoorlijke crash daar uh, op het uh, circuit in uh, Singapore, uh, Benno. Dus, uh, nou, zeker. ziet er op zich uh, wel uh, goed uit. En uh, ja, ze hebben alleen heel veel te sleutelen willen ze die auto weer aan de praat uh, krijgen. Maar uh, je zei al, van uh, dat uh, gaat toch wel vrij eenvoudig hè, met die auto's. Ja, dat, dat heeft Rennel wel eens verteld. Dat zolang die, die, zeg maar, die cockpit maar heel blijft... dan is de rest van de auto redelijk snel en makkelijk vervangbaar. Um, dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus, ja, hij mist een wiel, dus nou, die, dat zetten we er even op. En uh, er zal ook nog wel het een en ander verbogen zijn. Dus dan zal die hele auto natuurlijk nalopen. En, uh, en verder alles uh, repareren. En even een wieltje eraan zetten en zo. Wieltje uh... eraan, een wieltje nieuwe, eraan en een nieuwe... Hoe heet het? Uh, Zo'n... Um, een voorvleugel natuurlijk. En dat was ook allemaal weg. Dus dat komt allemaal goed. Zeker. Nou, dankjewel. Een paar weken geleden hadden we Race Radio hier in Zandvoort. Hè? Ja. De Formule 1, de grote race, ook op ons eigen circuit. Ja. En de fietsen staan nog steeds voor mijn deur, hoor. Er dus zijn er wel paar overgebleven. Oh. En die hebben nou zo'n label gekregen van... Uh, ja, van... Uh, hoe heet dat? Uh, ja, handhaving. Van handhaving, ja. precies. Daar zocht ik naar. En uh, ja, als je dan niet binnen een paar weken wordt opgehaald, ja, dan halen zij hem op, hè. Dus, uh, ja, oh ja, ja, ja, dus ja. zijn de fietsen uiteindelijk uh, weg. Maar uh, ja, dus uh, mocht je nog een fiets nodig hebben en je weet waar ik woon, dan ja. <laughs> kan je even shoppen voor mijn deur. Ja, okay. Is dat uh, mooi of niet? Nou ja, wij zaten er met uh, Race Radio in het uh, racecafé uh, Rabbel. En wij hadden een paar weken geleden we een plaat op pole position en die gaan we ja. nog een keertje voor je draaien. Oh, lekker, lekker.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 Een hele goede raceplaat op uh, pole position uh, bij uh, CFM. Jode Alfaro in Living on the Island. Uh. De plaat van een paar weken geleden die we elk uur draaiden met Race Radio, Benno. Zeker, zijn de... zeker weten. Nou ja, het is half vier. Gaan we het doen, de evenementen? We gaan even naar de evenementen. En uh, nou ja, wat ik al zei, uh, pak je agenda. In oktober is het de paartijd van de Damhert in de Amsterdamse Duinen. De mannetjes brullen en er lustig op los um, om te laten weten dat ze er klaar voor zijn. <lacht> ja, ja, ja. Ik citeer hier iets ja, ja, ja, op ja, ja. ja. ja visserszandvoort.nl uh, Daar staat het allemaal. Het is uh, schitterend om te zien. Nou, en ik weet, het is eigenlijk een complete... Uh, toerisme-industrie geworden. Gewoon een show uh, waar en, je naar kijkt. Ja, Eigenlijk wel. En, uh, en het is natuurlijk... Uh, ja, het barst nog van de herten. Ze hebben trouwens wel heel veel afgeschoten. En het is wel grappig. Ik zat een beetje naar het laatste... Uh, de laatste berichten over dat afschot uh, te kijken. Maar dat kon ik van dit jaar niet vinden. Maar vanaf 2013... Oplopend tot eigenlijk vorig jaar. Allemaal artikelen over uh, de afschot van de damhert in de waterleidingduinen. Iedereen bemoeit zich mee. Zelfs Vrij Nederland die had zoiets wat tuig van de waterleidingduinen. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar goed, terug naar het brullen der herten. En dat, uh, dat schijnt te beginnen op zondag 1 oktober. Om 4 uur middags. Dus uh, ik zou zeggen, dat is de eerste gelegenheid om uh, dan ervan uh, te kunnen genieten. Dan is het eigenlijk elk, uh, uh, bijna elk weekend. Ja, elk weekend. Dus eens even kijken. Zaterdag 7, 8. en dan elk weekend uh, kan je terecht vanaf uh, 4 uur of half vier... terecht in de waterleiding Duinen aan de Zandwortselaan. Um, de, je moet je opgeven, je moet er zelfs ook voor betalen. Um, de, de, het is een wildwandeling, duurt 2 tot 2,5 uur. Voor kleine kinderen is er een speciale kinderwildwandeling en die duurt anderhalf uur. Het is een wandeling, is niet toegankelijk voor mensen met kinderwagens en rolstoelen. Dat lukt niet, omdat ze van het pad afgaan En daardoor heb je ook weer stevige schoenen nodig. Dus de kinderen krijgen een minder wilde show, neem ik aan. Nou, blijkbaar wel. Nou, een nee, gekuiste versie. Een gekuiste versie en het duurt allemaal wat korter. En, uh, dus dat zijn vluggetjes noemen we dat. Uh. Verder hebben we de maand oktober, is een, de maand van de geschiedenis en, uh, in Noord-Holland. En dan is het het grootste historisch evenement van Nederland, uh, vindt dan plaats. De maand van de geschiedenis, honderden musea, bibliotheken, boekhandels en culturele instellingen organiseren talloze activiteiten rondom het jaarthema. Eureka. Jammer. Ik heb het gevonden. Ja, ik heb het gevonden. Naast rondleidingen, lezingen en tentoonstellingen zijn ook theatervoorstellingen, kinderprogramma's met ruim 550 activiteiten en is er voor iedereen wat te doen in iedere provincie, dus ook natuurlijk in onze eigen provincie Noord-Holland. En er wordt er een heel lijstje genoemd. Over eens even kijken, in de Zaanstad wordt er wat gedaan in het historisch café in Amsterdam. Die uh, heeft zelfs. Een 20-jarig jubileum, dus dat kan niet uh, ongemerkt voorbij gaan. Uh, er is nog... Uh, niemand had bijvoorbeeld in 1966 in de gaten... dat de luchtvaartindustrie zo zou gaan veranderen... na de aankondiging van de bouw van de Boeing 747-vliegtuig... met een dubbele capaciteit van toen aanwezige vliegtuigen. En uh, oud-gezagvoerder Ronald Dijkstra neemt uh, je mee dan... over de ontwikkeling van deze Boeing. En dat gebeurt allemaal in het Halemermeer Museum De Krukjes. En dat gebeurt op 10 oktober. Nou, dat is dus zeg maar... Een herinnering machine, ook nog, ja. Ja, er wordt ook niet meer mee gevlogen hè, met de uh, 747. Oh, dat weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Um, dan is er nog een, de 11-jarige Nova. Die zoekt vanuit de toekomst contact met jou. Zij leeft in een wereld waarin alle herinneringen verdwenen zijn. En alleen jij kan haar helpen deze terug te vinden. Dat zijn natuurlijk allemaal leuke dingen. En dat gebeurt in Hilversum in het uh, museum beeld en Geluid. Um, ja, En daar is natuurlijk allemaal website uh, voor... Het is te veel om op te noemen. En eens even een de slag om de Zuiderzee. Daar wordt nogal even aandacht aan besteed. En eens even kijken, hadden we daar nog een website voor? Nou ja, dat is even koekelen natuurlijk. De historische maand van de geschiedenis. Um, en de maand van de geschiedenis in Noord-Holland. Als je daar even op zoekt, dan komt het helemaal goed. Zeker, dankjewel. Dat waren ze, de evenementen. En ja. hier is Shaka Khan. zonnige ritme van de zomer. ...jaar 90 met Des van Snap en uh, Mary had a little boy. En we gaan het hebben, Benno, over uh, kuiten. Want het uh, NK kuiten gaat er aankomen, vraagteken, uitroepteken. Nou inderdaad, dat gaan we eens even vragen aan uh, Marijn Ploeg. Uh, Marijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, de, zoals wij het uh, vandaag brengen in de uitzending... ...is dat het uh, dinsdag 19 september windkracht 7 gaat worden... Uh, ja. Is dat genoeg voor het uh, Young Capital NK Big Air kitesurven? Nou, misschien net genoeg, ja. We zitten goed uh, de voorspellingen in de gaten te houden. Er zit ook wat regen in, wat een beetje roet in het uh, eten kan gooien. Omdat oh. regen ook zorgt voor niet de meest constante wind. Uh, maar wind is zeker goed. Maar we zitten goed elke paar uur de voorspellingen te kijken. Ja. Uh, ziet er wel veelbelovend uit. En uh, oh. woensdag overigens ook. Ja, en nou ja, dan zakt hij alweer naar zes. Tenminste, dus, uh, dat geeft mijn computer aan. Ja. Maar, maar jullie hebben waarschijnlijk uh, zeer geavanceerd apparatuur en uh, allerlei weersatellieten waar je blijkbaar gebruik van kan maken, neem ik aan. Ja, er zijn een hoop verschillende weermodellen. En uh, wij als, uh, ja, we zijn zelf allemaal ook fanatiekaiters, dus we weten ondertussen wel welke we het meest vertrouwen. Ja. Dus uh, we kijken naar verschillende bronnen en uh, baseren daar van onze keuze op. Oké, okay. hartstikke leuk Marijn. En um, ja, vertel eens, uh, uh, het is een behoorlijke organisatie. Jij bent de organisator hè, van de, deze kite uh, Nederlandse kampioenschappen. Ja, ik, in principe uh, ik met uh, een aantal vrienden van mij. Wij zijn zelf allemaal jonge kaiters uit uh, Zandvoort. En wij hebben een uh, groep samen die heet SpaceX Kitesurfing. Dat is eigenlijk het eerste kitesurfteam in Nederland. Um, en wij organiseren samen het Nederlands kampioenschap. Uh, dit doen wij omdat het uh, eigenlijk al vier jaar niet plaats heeft gevonden. 2019 was de laatste keer. Ja. En Nederlanders uh, zijn wel het meest vertegenwoordigd op de wereldkampioenschappen. Dus wij hebben de oh. meeste mensen uh, in verhouding van ons land die meedoen. Ja. Als je dat vergelijkt met, uh, ja Italië heeft er ook een aantal en Spanje. Maar wij zijn toch qua uh, kaiten het beste land. Dus het was voor ons verrassend dat we eigenlijk al heel lang geen Nederlandse kampioenschap hadden. En zodoende zijn we dat, dat dus zelf gaan organiseren. Ja, dat is. Uh, maar goed, daar komt wel wat voor kijken. Natuurlijk een, een website bijvoorbeeld, uh, dat hebben jullie keurig geworden. Ja. Uh, ja. uh, maar goed, je moet ook een locatie hebben. Want waar, uh, uh, waar verzamelen jullie zich en waar gaat dat van start? Nou, wij werken samen met de watersportvereniging in Zandvoort. Oké. Okay. Uh, en uh, daar zijn we zelf allemaal al een langere tijd lid. En deze heeft ook faciliteiten voor een wedstrijd. Hmm. Met uh, mooie vlaggen en uh, ja, gewoon... Uh, goede faciliteiten om alles neer te kunnen zetten. Ja. Dus dat doen wij eigenlijk op onze thuisbasis in Zandvoort bij de Oké. Okay. En jullie verwachten heel wat publiek, hè? Dat is, uh, een paar duizend mensen wel. Ja, het is altijd moeilijk te voorspellen hoeveel mensen er precies komen, want het is gewoon gratis om te komen kijken. Ja. Met een festival weet je natuurlijk hoeveel tickets je verkoopt. Ja, ja. Uh, maar uh, we verwachten wel een heel hoop mensen. Er is uh, een paar jaar geleden in Zandvoort ook een Megaloop Challenge geweest. Uh, dat uh, is vaker in Zandvoort en daar kwamen ook uh, uh, ja, enkele duizenden mensen op af. Dus wij, uh, wij houden zo wel, wel zoiets in de, in de voorspelling, ja. ja. Nou zei het zelf al, er is uh, ook regen voorspeld. Naast uh, windkracht 7, 11 mm geeft mijn computer aan. Dat is, ja. uh, um, ja, dat is natuurlijk altijd een, een, uh, iets dat mensen weerhoudt om naar het strand te gaan, hè, denk ik dan. Ja, nee, dat klopt zeker. En niet alleen dat. Regen kan er ook voor zorgen dat de windcondities erg inconsistent worden. Ja. Um, door verschillende ja, wolkengroepen en regenbuien kan de wind heel erg lager worden. Dat uh, kennen wij zelf ook uit ervaring. Van, omdat we hier gewoon heel vaak hebben gekuitsturfd. Mm. Um, dus als het echt veel regent, dan uh, kunnen we het ook gewoon niet door laten gaan. Hoe hard de wind ook lijkt te worden. Okay. Omdat we dan gewoon geen geschikte condities hebben die constant genoeg zijn om ook een eerlijke en mooie competitie neer te zetten. Ja, ook dat. Um, dus we hebben ook tot 31 oktober nog om uh, een andere datum te vinden. En Nederland is wel bekend dat het eigenlijk vanaf nu tot en met eind december... vaak wel uh, ja, best wel kan stormen, zeg maar, ja. rond de herfst. Ja. Dus uh, mocht het aankomende dinsdag of woensdag echt helaas toch niet goed genoeg zijn... dan schrijven we het gewoon door naar een andere dag... Want we zijn daar op zoek naar de allerbeste condities. Ja. Zodat de deelnemers ook hun beste beentje vooruit kunnen zetten... zonder belemmerd te zijn door regen bij of wat dan ook. Ja. Nu, hoe wordt dat eigenlijk beoordeeld? Hè? Die die maken enorme luchtsprongen. En ik, heb, ja. ik heb begrepen, jullie hebben een jury daar uh, zitten. Um, ja. Denk ik met verrekijkers of zo? Hoe, hoe, hoe gaat dat? Nou, die zitten in een container op het strand. Dus die hebben eigenlijk de beste plek om te kijken. En die zitten daar met z'n vijven... Dat zijn allemaal zeer ervaren kitesurfers ook zelf. Dus die snappen heel goed wat er eigenlijk precies gebeurt. Want er gebeurt nogal wat tegenwoordig. De kitesurf-trucs zijn niet alleen meer om hoe hoog iemand gaat. Ja. Maar je moet ook je vlieger zo hard mogelijk voor je sturen. En mm -hmm. daarmee genereer je heel veel kracht waarmee je vooruit getrokken wordt. Dus je gaat niet alleen omhoog, maar ook heel hard vooruit. En daarbij doen mensen ook nog heel veel rotaties en hun bord uit. Dus dat moet je natuurlijk goed kunnen herkennen en kunnen zien. Ja. En eigenlijk hoe hoger je uh, springt en hoe harder je vooruit gaat... samen met een combinatie van een technische truc... krijg je gewoon een hele goede score. Dus daar kijkt de jury naar. Oké, okay. Nou, dat heb je heel goed uitgelegd. Ik zie dat helemaal voor me. Maar het, uh, het, het lijkt me wel uh, in de praktijk... en uh, toch wel, ondanks dat je misschien een ervaren kitesurfer bent... Uh, lastig te beoordelen, want uh, ja, er is niet steeds maar één... Kaartserver, denk ik, op het water. Dus, um, uh, nee, dus je nee, kijkt naar er, verschillende... als jurylid kijk je naar verschillende kaartservers tegelijkertijd. Uh. Ja, ja, het is ook uh, niet een makkelijke job. We hebben wel gelukkig juryleden... die echt al heel veel jaren ervaring hebben... met andere competities. Ja, ja. En we hebben een nieuw format... Um, waarin de deelnemers één voor één springen. Dus ze mogen echt pas springen... als hun vlag omhoog gaat. Okay. En uh, ze moeten ook bijvoorbeeld alle drie... eerst een rotatie doen... Daarna een voorwaartse en daarna hun bord uit. Dus ze doen drie verschillende tricks. En de jury weet dan bijvoorbeeld, oké, okay, ze gaan nu een achterwaartse rotatie doen. Maar de, de deelnemers zelf bepalen, oké, okay, doe ik dan vijf achterwaartse rotaties, waardoor ik wat minder hoog ga bijvoorbeeld. Of ga ik gewoon voor een hele hoge truc, doe ik één achterwaartse rotatie en mijn bord uit. Okay. Dus zo heeft de deelnemer nog zelf een keuze, maar kan de jury wel goed... Opletten en voorspellen wat de deelnemer gaat doen. Ja, ja oké. Okay. Nou, dat, uh, goed, goed uh, bedacht, uh, denk ik. Um, want uh, er wordt wel ook hoog gesprongen. Hè? Is, uh, ik, ik hoorde getallen. Uh, vorige week had ik er met Rob over. Uh, mijn collega. En die zei. Uh, ja, dat, uh, wel 35, 36 meter hoog. Klopt dat? Ja, nee, dat klopt zeker. Ja, de, er is uh, hele toffe technologie. ...waardoor de horloges tegenwoordig kunnen meten hoe hoog je springt. Oh. En uh, er is een van onze deelnemers die, uh, ja, die springt altijd heel erg hoog... ...en die heeft laatst in Denemarken 36,2 meter gesprongen. Zo. Dus ja, dat is ontzettend hoog natuurlijk. Dat is wel... Uh, over een paar verdiepingen heen. Ja. Dus uh, ja, ja. dat is wel heel spectaculair om te kijken, natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en, en zie, je die, zie je die kites even dan ooit nog wel eens terug, denk ik dan? Je moet hem, uh, ik, ik, ik had tegen, tegen Rob zeiden: je mag hem wel een parachute meegeven. Dat, uh, ja. dat is niet te geloven. Ja. Gelukkig kan hij die kite natuurlijk heel goed gebruiken om weer rustig te landen. Ja. Um, maar ja, als je natuurlijk zo hoog gaat, dan ga je wel een paar voetbalvelden ver ook. Ja, ja dat is niet normaal zo hoog, zeg. En als je dan uh, zeg maar uh, ja, zo, zo hoog uh, bent, uh, hoe komt het dan uh, dat je zo hoog uh, kan springen? Is dat uh, met name door, uh, door de wind of een uh, bepaalde techniek of door de golven? Uh, hoe uh, werkt dat? Nou, deze sprongen boven 30 meter is eigenlijk een combinatie van heel veel dingen. Dus je moet echt een goede golf hebben waar je goed van af kan zetten. Daarnaast moet je heel goed je vlieger precies boven je kunnen sturen, zodat je echt recht omhoog gaat. En dan moet je eigenlijk ook wel nog een windvlaag meepakken. En om dat allemaal te kunnen moet je eigenlijk gewoon uh, altijd kiten als het waait. Mm. En heel veel, heel veel oefenen. Dus ja. de gasten die meedoen zijn ook echt de 18 allerbeste mannen en de 9 allerbeste vrouwen van Nederland. Dus die zijn daar natuurlijk heel goed op getraind. Dus die weten precies waar ze die golf moeten vinden en die voelen precies wanneer die windslaag komt. Dus uh, zodoende zijn ze allemaal zo, zo ervaren en kunnen ze allemaal zo hoog. Ja. En Marijn, waarom zijn Nederlanders hier zo goed in? Is, is, dat iets een, is deze sport hier in Nederland uh, begonnen? Nee, de sport is begonnen in Hawaï, maar is vrij snel hier naar Nederland gekomen. Ook omdat Nederland heeft natuurlijk heel veel kust, een paar eilanden in het noorden en, en binnenwater. Uh, en heel veel regelmatig inderdaad wind. We hebben uh, eigenlijk met elke windrichting ook wel ergens een plek waar je kan gaan kitesurfen. En uh, doordat er dus zoveel wind is, kun je het ook echt vaak oefenen. Mm. Uh, en zo hebben wij dus best wel veel kitesurvers in Nederland... Uh, die dus ook nu eigenlijk op internationale wedstrijden heel vaak het podium pakken. Ja. En, en wat voor plek neemt Zandvoort in voor, voor kitesurvers? Is, uh, is de wind hier goed? Is het strand goed? Is de zee goed? Nou In Zandvoort komt de wind met zuidwest, wat vaak een windrichting is voor een goede storm... heel goed binnen qua uh, windrichting. Een populaire plek is ook wijk aan zee. Maar ja, dan zit je wel weer heel ver verwijderd van de strandtent. Dus als je dan als toeschouwer wilt kijken, dan is het ook wat minder aantrekkelijk. Ja. Uh, en Zandvoort biedt gewoon eigenlijk een heel mooi centraal gelegen punt... waar er heel veel mensen kunnen komen kijken en de condities echt zeer goed zijn. Er is een hele grote andere wedstrijd, die heet de Megaloop. Die vindt ook altijd plaats in Zandvoort. Dus uh, eigenlijk is dit een hotspot voor de, voor de wedstrijden. Oké, okay. en internationaal ook. Ja, er komen veel internationale mensen dan ook hierheen om uh, hier te kiten voor de Magloop bijvoorbeeld. Ja. Ja, zou er nog een keer uh, iets van een EK of uh, WK in Sanford uh, kunnen plaatsvinden Marijn of niet? Ja, wij gaan jaarlijks het uh, Nederlands kampioenschap blijven organiseren. Top. En wij hopen dat een keer de wereldtour waar we zelf ook aan meedoen, dat die ook een keer hier langskomt. Want dat zou wel heel tof zijn om echt een WK hier ook te hebben. Ja, ja. En ja, je bent de organisator, dus ik neem aan dat je zelf uh, uh, niet tot het deelnemersveld uh, behoort. Nee, nee. ik uh, neem niet deel, maar uh, ik kruis zelf vaak met uh, ja, de, de mensen die meedoen mee... Uh, omdat ik ook vaak mee reis naar de andere evenementen en uh, wij zijn eigenlijk dus een vriendengroep. en Wij kennen elkaar allemaal als deelnemers, maar ook als organisatie. Ja. Uh, dus uh, dat maakt het voor ons ook natuurlijk toegankelijk om zo'n evenement te organiseren. Omdat we makkelijk iedereen op kunnen trommelen om ook mee te kunnen doen. Ja, ja, nou ja als het plaatsvindt, Benno, willen we natuurlijk als uh, Salforters allemaal komen kijken. Ja. En uh, ja, hoe, hoe weten we nou wanneer het uh, plaatsvindt, uh, dan, Marijn? Nou, onze eerste communicatie die gaat op social media Dat is op Instagram uh, Het account NK Big Air Kun je volgen voor de eerste updates Je kan ook op onze website een contactformulier invullen Dan krijg je direct directe mailtje waar het doorgaat Dat is nk-bigair.nl En verder ja, gaan we overal ook in Zandvoort Mooie posts ophangen okay. uh, Maar als je echt de op tijd bij wil zijn Dan is uh, eigenlijk onze social media de eerste beste plek Instagram Ja Goed zo. Nou Marijn, uh, fantastisch. We wensen jullie heel veel uh, succes. En um, we gaan jullie volgen natuurlijk. Uh. Ja, zeker. Ja. Wij gaan nog een plaat draaien zo dadelijk Marijn. Een beetje een vlotte plaat. Hè? Hoort een beetje bij uh, kitesurfen. Ja. Nou uh, lastig uh, verschillende verhalen. Dat er uh, wel kites zijn die uh, luisteren naar de muziek terwijl ze aan het kiten zijn. Maar anderen zeggen weer van ja, dat moet je niet doen. Want dan... Uh, dan hoor je, hoor je de omgeving niet meer en dergelijke. Hoe zit het dan met uh, luisteren naar muziek tijdens uh, kuiten? Gebeurt dat of niet? Ik heb wel eens een setje oortjes gehad die je op het water kon gebruiken. Maar ik merkte dat ik een beetje gedesoriënteerd werd... omdat ik inderdaad niet goed kon horen waar de wind precies vandaan komt. Als je aan het kitesurfen bent, dan ben je natuurlijk heel afhankelijk van de wind. En je hebt best wel veel aan je oren en je ogen op dat moment... Ja. Uh, om alles goed te timen. En ik merkte zelf... Als ik echt uh, met wat hardere wind ging, dat dat eigenlijk niet zo fijn meer was. En het is ook natuurlijk wel heerlijk om helemaal omgeven te zijn door de elementen. En uh, ja dat allemaal te kunnen horen en zien. Dus uh, ja, ik zelf doe het eigenlijk bijna nooit meer met muziek. Oké. Okay. Nou ja, als je langs komt vliegen, dan uh, zwaai je even dan. Hè, dat er Bij de studio Tolwegse uh, Tina. Aan, en, uh, daar zitten ja. wij. Ja. Ja. Heet, heet het nou varen of vliegen? Wat, uh, wat jullie doen uh, met kuiten? Ja, je, je bent aan het varen en als je springt, ben je aan het vliegen. Oké. Okay. Okay. Helemaal duidelijk. Geweldig, hartstikke leuk. Cool. Dankjewel Marijn voor je toelichting. Uh, ik heb begrepen, het is een, een behoorlijke technische sport. Uh, en ja. in de, wat je zelf ook zegt, uh, met natuurlijk gebruikmakend van de elementen van de natuur. En dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Ja, precies. Ja. Goed zo, dankjewel. Wij gaan naar de muziek en veel succes daar. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. Bye. Het NK gaat eraan komen, Benno. En uiteraard heb jij het al ingevuld, dat formulier. Dat blijft in ieder geval op de hoogte. Ja, wanneer ik, denk, het, ik is... heb het al ingevuld. Natuurlijk. Kijk, ja, helemaal ja, goed. Ja, dus ja, ja, dan hoor je het ja, ja. ook hier op de Zandvoortse Radio... als het uh, licht op groen staat. Wat betreft het NK Kijten hier uh, voor Zandvoort. Okay. Like the